Nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Journaal. Sinterklaas is aangekomen in Groningen. De stoomboot voer rond kwart over twaalf de Zuiderhaven... in de noordelijke provinciehoofdstad binnen. Duizenden verkleden kinderen en hun ouders stonden aan wal... om naar de Sint en de Zwarte Pieten te zwaaien. De politie verwacht in totaal tussen de 50.000 en 60.000 bezoekers... in de binnenstad van Groningen. Delen van het centrum zijn afgezet voor verkeer. Na een tocht door de binnenstad wordt de Sint ontvangen... door waarnemend burgemeester Vreeman.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 Het weer op veel plaatsen nog steeds fris met nevel of mist in het noordwesten en noorden af en toe zon. Later is ook elders zon mogelijk. Het wordt vanmiddag 3 graden in Limburg tot 10 graden op de Wadden. Morgen overwegend bewolkt en soms ook druiderig en dan wordt het 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnandswaan Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leg je lekker uit en zie je een In Cirque du zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Cirque ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels.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 Deed hem bij de minst veel plezier Toen riep zij naar beneden Zo'n prachtig speelt geen tweede Kom boven en niet mede Die toeter van papier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 Is Doris huis? Albert duurt meneer Kostijn. kom boven. Maar ja. wel even de voetjes vegen beneden hoor. Ja, ja. Haar die door, hoe is het mee? Goed meneer Kostijn. goed, maar uh, wat vind ik dat nou jammer dat u zo overal was komt binnenzetten. Hoe dat zo? Nou, kijk eens hier.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 Op een goede dag Toen legde zij beslag Kreeg hij een klein papiertje op de deur gespeld Maar desondanks dat beslag Zij mijn vriend doen met een lach Als ik wist zou komen Had ik de loop eruit gelegd Een kopje thee gezet En de visite Maar Waarom heb je mij dat niet even verteld Een briefje geschreven Of opgebeld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 De muziek uit Nederland, Mario Zandvoort. Zeven dagen lang zit ik nu alleen. We're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 voor de orgelman en stimmeling. Kunnen er af, middelbare dame? Of komen we een moeilijkheden thuis? Een nou, stuiver, hoe bestaat het? Waterverf, wijt u dat? Ben toch een orgelman? Is maar een mens. De pol...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 We've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 Oh, <laughs> yeah. the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 Dat je gaat van ons scheiden, slapen wij straks omge. Dus ga ik maar naar huis. Maar Frans, mijn Frans, je kent mijn pa nog niet. Je kent het tot prachtig als hij een schoonzoon ziet. Afhanging, mijn hanging, ik sta gewoon verstond. Zo'n schoonpa is goud waard, ik hoop dat hij goud komt. En mijn pa, dus zegt altijd alleen, maar alleen. Daarom brengt hij vandaag ons wasch met iedereen. Vindt hij ons niet zo verzellen met zijn twee? Het is nog mij, Dus Frans, mijn Frans, geen luister wat ik zeg Wacht jij maar op vader, je hoeft nog lang niet weg Afgelopen mijn handen, ik blijf zo lang bij jou Wat schoonpa zal weten hoeveel ik van je hou vader zegt altijd alleen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 het zijn alleen maar mouwen kuurtjes, je neemt het met de liefde niet zo nauw. Trandy voet bij het licht der maan, Hoor mijn hart onstuimig slaan, ben er ver. Kom je huilen, denk er aan, trandy voet bij het licht der maan. Licht der maan, hoor mijn hart onstuimig slaan. Ik ben nerveus, kom jij.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 Met afwas en stoken voor oh, zonja doe ik alles. Draag heel tevreden de emmer beneden. Voor oh, ja doe ik alles. Mooi was Peria, Sofia en Mia, maar deze de zo mooi is het bij Sonja, enkel bij Sonja. Sonja, saa, heus dan wat greep je dan Spaar al mijn ping en ik kom straks weer in je. Voor Sonja, doe ik alles. Om haar te houden, zal ik zelf gaan trouwen. Voor Sonja doe